En uiteindelijk praten wij met... Uh, Prakki en Moor met Kim van Schuik... ...en de Nederlandse mevrouw gaat als eerste over de finish. Dat heeft ze dan weer prima geregeld. Ja, Burgemeester, heeft u het allemaal gevolgd? Ja, nee, ik zit te kijken hoe echt uh, onverstelbaar. Ja, ja, eerst vallen en dan, uh, en dan opstaan? Nee, nee, dit was sch Schulte. Die, uh, die uh, bon, uh, goede wond was gevallen. Ja, ik kon het dit niet goed zien. Ik zie Schulte uh, helemaal uh, blij worden... in de Nederlandse ja. uh, oog. Ze was natuurlijk uh, Toorhoog, favoriet...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 Um, van de tien partijen die meedoen aan de verkiezingen waren er negen aanwezig. Um, en wat mij met name opviel, waren een paar dingen. In de eerste plaats dat eigenlijk heel veel van de ideeën die partijen hebben redelijk overeenkomen. En het tweede dat er een uh, tamelijk grote mate van eensgezindheid was dat er moet worden samengewerkt, ja. zowel tussen de politiek uh, en, en, en, en het bedrijfsleven, maar ook in de politiek uh, uh, uh, met elkaar. Ja, en ik denk dat we dat als zandvoort gewoon ongelooflijk nodig hebben... en heel goed kunnen gebruiken, de handen in één. We hebben fantastische kansen, ook na de formule 1. Er ligt echt goud om dat, om dat op te rapen. En als die eensgezindheid die ik daar proefde... als dat een voorproefje is van wat er na de verkiezingen kan gebeuren... ja, dan ben ik als burgemeester een bijzonder blij mens. <tiedacht> we gaan dat allemaal zien, hoe dat gaat komen. Het lijsttekensdebat komt nog, het jeugddebat komt ook nog... want dat is afgeschaft wegens de wind... Ja, um. ik zou zeggen, want ik, ik, um, ik ben ongelooflijk blij met uh, de inzet van heel veel mensen die die debatten uh, uh, doen. Het dit, dit ondernemersdebat is uh, door, uh, hoe heet het, de OWZ uh, ondernemers van Zandvoort, uh, onder andere vormgegeven. Uh, dat jongerendebat dat wordt gedaan door een paar hele enthousiaste jongeren die dat met elkaar hebben opgezet, dat hebben bedacht... Uh,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 Aan gonzende berichten hebben we niet zoveel. We willen graag duidelijkheid hebben over allerlei zaken. Ja. Maar... Nou, Ik hoop dat ik dat hiermee gegeven heb. Het <laughs> ja. is een proefboring en uh, ja, die houdt ook veel op. Oké. Okay. Um, nog dat toch een allerlaatste. Want u bent op visite geweest bij de eerstgeborenen in 2022. Hoe was dat? dat klopt. Ja, dat was echt uh, hartstikke leuk. Het um, was de eerste uh, geboren Zandvoortse. Filou uh, heet ze. Filou van Noord. Ehm... Uh,